Waterwalgenemoed met het RS Journaal. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het nieuwe leenstelsel voor studenten. Vanaf volgend studiejaar verdwijnt de basisbeurs en moeten veel studenten gaan lenen om hun studie te betalen. Jongere organisaties reageren teleurgesteld dat het plan is aangenomen. Ze zeggen dat minister Bussemaker een schuldengeneratie creëert en noemen de maatregelen desastreus.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 Volgens de nummer 1 van de partij zal Van Rij ook echt in de Staten gaan zitten als hij op 18 maart genoeg stemmen krijgt. Van Rij staat onder meer terecht voor verkiezingsfraude en witwassen. De rechtszaak begon gisteren. Provinciale politici komen vaak niet opdagen bij verplichte Statenvergaderingen. In noord holland en Limburg is het verzuim het hoogst. Daar komt gemiddeld zo'n 9% niet naar de vergadering, schrijft de Telegraaf op basis van eigen onderzoek. Noord-Holland is niet blij met de cijfers, maar Limburg maakt zich minder zorgen. De statenleden zouden vaak een goede reden hebben om een vergadering te missen. Basisscholen in het hele land beginnen vanochtend met het nationale voorleesontbijt. Dit keer is er speciaal aandacht voor vaders. Uit onderzoek blijkt dat vaders veel minder vaak voorlezen dan moeders. PSV is verrassend uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. In Kerkrade won Roda JC na verlenging met 3-2... Roda degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie. Het weer vandaag zon, maar ook bewolking, vooral in het westen... bij een aantrekkende wind en een graad of twee. Dit was het nws Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de a 1 voor Amsterdam... de nasleep van een ongeluk tussen Gooi-Meer en Knopendiemen. diemen 9 kilometer, alle rijstrokken zijn weer open... Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de afwitkerk Driel 3 drie. en tussen knap het Empel en Zal-Bommelstad 3 kilometer. Op de A6 ledenstad Muiden voor naar de Berg 3, de A13 daarna rotterdam voor Delft-Zuid 3 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knap de Brechtseplein 6, aansluitend op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 4 kilometer, de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 No, the way that you do strong anyway we need to fetch back the time they have stolen from us Make this be- you Can't Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, six crime, six six crack six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 U levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie I feel so lucky, in love and hurt. Tell me what I... She's all good love and wants She's all good love and wants She's all good love and wants She's all good love and She's all good love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 is ZFM. he doesn't